9 uur. Mark Hocker met het NOS-journaal. De man die gisteravond in Parijs een agent doodschoot, was een bekende van de politie. Maar die wist niet dat hij geradicaliseerd was. Hij heeft een Franse aanklager bekendgemaakt. De man had een verklaring bij zich waarin hij zijn steun uitsprak voor terreurgroep Islamitische Staat. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De man had een lang strafblad. Hij was al twee keer veroordeeld voor een poging tot moord op een politieagent waarom hij niet op de lijst van terreurverdachten stond, is niet bekend. Het Franse OM onderzoekt nog of hij alleen handelde. De overheid verstuurt vanaf september huis aan huis jodiumtabletten voor als er een kernramp plaatsvindt. Wie binnen 100 kilometer van een kerncentrale woont, krijgt tabletten die beschermen tegen radioactief jodium dat bij een kernramp vrijkomt. De pillen zijn bedoeld voor mensen tot 40 jaar. In totaal ontvangen bijna anderhalf miljoen huishoudens in de buurt van de kerncentrale in Borselen, de Duitse kerncentrale in Emsland en de Belgische reactoren in Doel en Tianj de pillen. In Zeeland en Twente zijn al eerder jodiumtabletten verspreid. Kwetsbare gezinnen blijven te lang onopgemerkt en krijgen vervolgens niet de juiste hulp. Dat schrijven vijf rijksinspecties van het ministerie van Volksgezondheid in een rapport. De zorg voor gezinnen met problemen ligt sinds twee jaar bij de gemeente die voor die taak wijkteams hebben ingesteld. Maar die teams hebben geen gerichte aanpak en kunnen de ingewikkelde problematiek van de gezinnen niet aan, concluderen de inspecties. Sanne van Dijken heeft bij haar debuut op de Europese kampioenschappen judo goud gewonnen in de klasse tot 70 kilogram. De Nederlandse won in het Poolse Warschau verrassend haar finale van de Duitse Giovanna Kokimaro. Het weer vanuit het noorden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt af naar 4 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Morgen begint in het zuiden druilerig. In het noorden wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Smiddags is het vrijwel droog en 9 tot 12 graden. Dit was het NOS. Show. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het! You keep me awake, all night and day CVM Zandvoort, en naam ja, is die KJK. En jawel, je hebt ons eventjes moeten missen. Maar ja, ik, ik geloof dat het vorige week ook wel erg gezellig was. Met een live uitzending vanuit het pad van in Haarlem. Rechtstreeks op jouw CVM Zandvoort. Ja, en voor live concerten, daar maken we gewoon hier even ruimte voor. Maar dan is het toch nu echt weer tijd voor twee uur lang. See it. Keier door de eters. Dat wordt Schotse dansvloer. Hij is weer wagenwijd geopend. En ja, dat kan niet anders. Als zonder onze enige echte DJ Dion zit. Die, hij is er vanavond ook gewoon weer lekker bij. Een uur lang non-stop in de mix. En ja, hij zegt ik heb zoveel tracks ge, de afgelopen weken voorbij zien komen die de moeite zijn om het te draaien. Dus het gaat een ramvolle mix worden. Ja, dat het eerste uur... Inmiddels al 10 minuten verstreken, maar ook dat gaat helemaal voor goed komen. Ik heb heel veel nieuwe muziek bij me. De komende wordt van Zed, Alicia, Kara en Ste, maar de speciale Ys Young bootleg. En natuurlijk straks nog veel meer nieuwtjes, natuurlijk. Want ja, Koningsdag, het komt eraan. In ieder geval lekker vrij, allemaal. Of ja, misschien moet je wel werken, ook gezellig uh, thuis Koningsdag. Maak er in ieder geval een feestje van. En natuurlijk, de Charts. Wat is er gebeurd de afgelopen weken? Grote veranderingen. Je hoort het straks allemaal. En meer hier natuurlijk bij jou. Zie het. Maar nu eerst. Daar, de East and Young bootleg. Houd deze jongens in de gaten. Mark en Ivo. Deze jongens uit de oosten van het land. Deze gaan knallen hoor. Binnenkort meer van ze. Maar nu eerst. Zet en Alessia Chiara met Stay. Waiting for the time to pass you by Hope the winds of change will change your mind I could give a thousand reasons why And I know you, and you got to Make it on your own, but we don't have to grow up We can stay forever, yeah Living on my sofa, drinking rum and cola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 the back. Chocolate Puma in deze hit is geboren. Fatboy Slim, where Are you is in de Chocolate Puma remix. Deed erg goed, natuurlijk, tijdens de vele parties in Miami dit jaar. Tijdens Ultra. Oh, jongens, wat een feest is dat weer geweest, hoor. Blikken we nog maar eventjes terug. En ja, als je zag hoe Fatboy Slim hier gewoon met deze plaat al uit de dag ging. Ja, en dan gewoon Nederlands rots. Chocolate Puma, René en Caston. Of Oftewel eh, gewoon hun eigen namen. En begon het hier bij CFM, ja. Mag rust gezegd worden, deze heren. Ja, en misschien doen ze ook wel mee aan de recordpoging. Komende donderdag, want ja, dan sta jij misschien weer helemaal in je oranje outfit. Te hossen en te dansen, want volgende week donderdag, jawel. Het is weer zover. Dan mogen de oranje pakjes weer uit de kast worden getrokken. En is heel Nederland een dag vrij om de verjaardag van de koning te vieren. Extra feest, niet alleen omdat onze koning dan 50 jaar wordt... Maar ook omdat Kingsland Festival dan haar vijfjarig jubileum viert. Ja, dit jubileum wordt gevierd met een leuke recordpoging. Om zes uur s precies is het namelijk de bedoeling dat alle Kingsland Festival bezoekers mee zullen bleren met het volkslied. Verdeeld over de steden Amsterdam, Den Bosch, Groningen, Maastricht en Twente zijn dit ongeveer, pak een beet, 150.000 bezoekers. Ja, de recordpoging die inmiddels ook een soort van traditie is geworden... wordt gehoost door de, het energieke DJ-duo Sunnery, James en Ryan Marciano. En ja, vorig jaar werd de recordpoging uh, proosten gebroken. Door middel van een livestream tussen de vijf steden... werd het toen massaal geproost. Doe jij dit jaar mee met de recordpoging uh, Volkslied Zingen? Ja, mocht je meer informatie, ga dan even naar de site van uh, Gangstrand uh, Festival. En ik kijk daar gelijk even wie er allemaal staan, want... Ik denk dat het wel een uh, gehele happening gaat worden, hoor. Oh, heeft ook al zo zin in? Nou, als ik naar het weer kijk, dan denk ik... kan maar beter eventjes een uh, plekje binnen opzoeken. Lekker dicht bij de radio, lekker bij ZFM Zandvoort. Want wat hebben wij voor jou klaarstaan? Nou, we kwamen toevalligerwijs... afgelopen week kwamen we onze uh, oud-collega Sven Groeneveld tegen. En als je Sven Groeneveld uh, vroeg van... Welke plaat wil je draaien? Welke plaat wil je horen? Dan had hij toch wel een voorkeur voor de platen van Saint-Germain en Rosé Rouge. Ik hoop dat ik goed op zijn Frans uitspreek. Dat was toch, daar was hij toch wel altijd voor te sporen. En laten we nou net een hele leuke remix voorbij voorbijkomen van Studio Cross. Ik zeg, speciaal voor Sven Groeneveld. Saint-Germain met Rosé Rouge. EFN Tribal Mix. Ja. En waar we ook altijd vrolijk van worden, is de one and only DJ Dion Sydney. He is in de building. Meestal zeggen we van He's is left the building. Maar hij is er weer hoor. Oh, Dennis, goedenavond. Hallo, hallo. Welkom, uh, welkom dat je er weer bent. Hey? We zijn er oh, weer. Wat een tijd geleden. Jezus Mina. Maar uh, ik heb er zo zin in. Ja, een ik Uur ook. lang. In de mix zometeen. En het beloof wat. Ja. Want volgens mij is er zo ontzettend veel uitgekomen de laatste ja, weken. Allemaal normaal. uit uh, Miami uh, overkomen waaien. Ja. Ja, dat was een drukke periode hoor. Heb je een uh, klein tipje van de sluier wat er voorbij komt? Uh, Want ik heb de nieuwe La Fuente al gedraaid. Natuurlijk op uh, het al. label van uh, The Don One and Only: Don Diablo. Ja, hij klinkt ook, ja, het klinkt ook gewoon. How's als Don music. Diablo. House music, baby. Ja, we kwamen niet voor niks al tegen tijdens de Amsterdam Dance Event. Ja. Uh, dan hij hij gaf wel zo'n tipje van de sluier. Dit is niet het laatste wat ik op Don Diablo's label heb geplaatst. Okay. Er komt nog meer. Ja. Dat zei hij toen, toch? Tijdens ADE vorig jaar. Toen kwam net ja. zijn plaat 3000 uit. En toen, uh, toen maar, zei... Het was druk tijdens de Amsterdam ja. Dance Event. Het is uh... We hadden genoeg andere dingen aan ons hoofd. Dat wou ik niet zeggen. Hé, hey, maar... Uh... Tipje van de sluier. Tipje van de sluier. Uh, is er nog een nieuwe Chocolate Boomer? Ik heb wel uh, Where's You uh, gedraaid. Die heb ik al een tijdje geleden gedraaid. Ja, tuurlijk. Maar, maar ja. Er is, ja vind ik vind hem gewoon je... lekker. Ja, hij is supergoed. In Spooky draai ik op grijs. Um, ik heb de nieuwe Toyamo remix van uh, David Guetta. Toeyamo. Ja. Uh, even kijken. Ik heb uh, nieuwe remixes van... Uh, Alex, uh, Axwell en in Ingrosso. I Love You. Remix pakket. Oh, dat vind ik nou leuk dat je dat zegt. Wat dan? <laughs> je, je hebt ah, niet dat. We, dat weet je <laughs> toch. Daar heb, ja, heb je geen woorden nee, voor natuurlijk. Nee, nodig. nee, nee. Als, als de mensen meekijken hier in de studio. Blikken zeggen genoeg. <laughs> het is voorjaar, het is lente. Het mag allemaal gewoon hier. <laughs> de vlindertjes ja, komen hoor. weer in de buik. Oh, nou, ik zeg Dennis. Gewoon knallen we straks in. Na het nieuws en weer van tien uur. Maar oh, ja. En uh, ja, nieuwe, hallo, hallo ja. Nieuwe mashed potatoes. Oeh, jij bent creatief geweest. Ik ben weer bezig ik ben, geweest. Ik ben heel benieuwd. Maar, voordat het zover is, gaan we natuurlijk straks nog eventjes kijken in de charts uh, met z'n tweeën. Ja, eens kijken of er wat veranderd is in die paar nou, weken. wat ik zag. Er zat nog wel wat verandering in, maar... Ja, in sommige charts, die zijn uh, aardig vastgeroest hoor. Een oh. beetje cola eroverheen. Beetje, uh, een beetje BD40. 40 ja, dat wou ik niet <laughs> zeggen. Een plaat. Die ik al een tijdje ja, in mijn mappie heb zitten. Maar, ja, in je mappie? In mijn mappie, maar die er nog niet uh, op de radio uh, kon gooien. Wordt het toch eens hoog tijd? Dat, dat is een plaat van Nine State Flex. Da, da, da. Ah, maar die heb je mij laten horen toen, Die heb ik je laten horen en ik sta te stuiteren achter mijn laptop. Ja. Oh, ik vind hem lekker. Zullen we gewoon erin doen, Dennis? Wanneer komt die laptop weer terug bij de monteur? Ja, hij had het niet overleefd. <lacht> tijd voor een nieuwe. Nieuwe muziek van de label Down Pitch Van de sampler Down heart Vol. 2 Is het Nine State Flex Da da da En het is geen nee. babytaal hoor Dit is See It Serious Shit Op jou 106.9 Wel een complete dierentuin hier. Wel lekker hoor, Dennis. Ja, die, die pandas uit China, die hebben de boel op de kop gezet, man. Nou, dat wou ik net eventjes zeggen. Wat een feest hier. Een hele panda-party hier, man. Ja, hey, maar uh, heb je het een beetje nieuws gevolgd uh, de laatste tijd? Want uh, Martin Carres, die opent binnenkort gewoon zijn eigen studio. Oh. Ja, Fruity Loops Studio. Oh nee, <lacht> dat is wat anders. Ja, natuurlijk al zijn eigen thuisstudio. Oftewel, uh, ik denk dat hij ook wel een... Uh, Aardige speel, thuis heeft staan. Ja, maar hij krijgt uh, zijn eigen label, wat hij vorig jaar lanceerde, ook een eigen studio. Kerk neemt namelijk de FC Wolfish Studio in Amsterdam over. Deze zal de komende tijd helemaal in de stijl van. Stompert. Stom St Stumpert Records? Nee, stom. Wat stompert? Ja. Stoppertje record? Timp, oh, ja, dumpert. Timp, ja, voor de mensen thuis, als je het dan leest, staat STM PMD record. Lijkt wel, ja. eh, lijkt wel een nieuwe soort party-druk of zo, weet je? Zeker te weten. Wat heb jij hier op, ja, STM PMD? Ja. So, uh, ik ging er, ik oh. helemaal, ging er hard op. Helemaal Bill! <laughs> helemaal Luzoe! Ja, FC Wolfish is de geluidsstudio in Amsterdam... waar internationale en nationale artiesten en producers... waaronder Pharrell Williams, Lady Gaga, Snoop Dogg... The Script, David Ketta en ook ja, Martin Garrix hemzelf... muziek uh, hebben opgenomen. Dat zijn niet de uh, misselijke namen, hè? Zeker te weten. Ja, de studio staat bekend vanwege de creatieve atmosfeer. Dit was uh, zeker dicht bij de coffeeshop. Nou, High-end nou, faciliteiten en uitmuntende service... en professionele betrokkenheid van het team. Het lijkt te zien, het studio wel, man. Ja, als je al die knoppen en schuiven ziet, alleen ja, ik denk toch Nee, maar high-end faciliteiten, creatieve atmosfeer, uitmuntende service en professionele betrokkenheid van het team. Ja, nou, ik kan me daar wel even vinden hoor. Helemaal correct. Ja, ik vind het helemaal leuk, Dennis. Ja. Ik zet hem er gewoon eventjes erbij. Ja. Vind ik leuk. Hé, wat ik ook leuk vind. Dikke duim. Dikke duim. Ik heb, ik heb zoveel platen en nee. ik, ik, weet, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. In hem in de mutten? Ja, ik zit te denken, zal ik een DJ Dario doen of gaan we voor de Luca Debonair en Dennis Ruijer? Jij mag gewoon kiezen vanavond, Dennis. Luca Debonair en Dennis Ruijer. Gewoon omdat het Dennis is. Omdat ik Dennis de Ruiter. heb. Oké, okay, nou, dan gooien we gewoon in. Welcome to the crew. Dit is See It. Met straks natuurlijk nog... To see it, party guys. <laughs> nice see oh. uh, card guys. Salto Sounds presents Mokanga Big. En ja, er zijn zoveel lekkere platen op uh, Gregor Salto's level. En ja, een plaats waar ik ook helemaal gek van ben... is de nieuwe plaats van uh, DJ Roog en uh, Leon Benesti. Klinkt als een beetje ijsthee achtig uh, Dennis. Leon ben Benesti. Benesti. Met Perpetual Groove. Het, het is uh, ook... Uh, ja, met, met wie is het nou? Een hele bekende artiest. Voor de mensen die zeggen van ja, waar heb je het nou over nou deze plaat? Wat wil je nou? Dit is gewoon stop. toch helemaal goud. Gewoon lekker zo'n pompende groove. Stop. Don't stop. Don't stop. Ja. Don't stop. Don't stop. Als je dit op een feest hoort, uh, ik ga er wel los op, Dennis. Stop. Stop. Ja, ik denk het ook al. Het is een uh, oude sample uh, wat erin is. Ja, wat er natuurlijk in zit. Ja, maar dat is toch helemaal... Dit is, dit is uh, mooi. Dat is toch helemaal het dingetje, hè? Oude samples uh, weer gebruiken. Ja, maar wel als je het goed doet, hè? Ja, ja. Ik kijk, sommigen die gebruiken een sample en dan zeg ik van ja, dat maar, is het net niet. Waar, waar ben je mee bezig? Ja, een beetje jammer gedaan uh, vaak. Maar dit vind ik helemaal lekker. En ook, uh, ja, samen met Dennis Quinn... Is er ook alweer een remix uh, van deze track gemaakt? Ik vind Dennis Quinn echt leuk. Cool. Die jongen die moet je ook in de gaten houden. Ik zei het ook al met de jongens van East Young. Ja. Die gaan ook als een sfeer, zeg. Heb, ik, al, heb ik ook een nieuwe bootleg van? Die heb ik al gedraaid. Ja, dat... De set Wacht... en Alessia Alessia Kara met de thee. Ja ja, ja ja. Ja, tuurlijk. Ik verwacht dat ze niet anders. Nee, nou, ik kreeg hem uh, privé al binnen, dus. Ja, top. Maar, uh, Ja. We gaan, we gaan toch stoppen. Ja, we gaan gewoon stoppen. Want, we gaan, jawel. We gaan, we gaan charteren. We gaan charteren. Als je kijkt naar de top 10. De gewone beatport top 10. Dan zeg ik van, sorry, helaas, jammer. Gaan we niet doen. Gemiste kans. Maar, we pakken gewoon de Future House erbij. En volgens mij staan er best wel wat leuke nieuwe nummertjes bij. Ja. Alleen ja, die nummer 10, hè? hij staat er nog steeds in van muziek. Met Last Night at DJ Save My Life. Ja, dat, dat is gewoon geen nieuws. Dat is gewoon geen nieuws, Dennis. Maar wel leuk, leuk, uh, leuk. Ja, maar Last Night A DJ. Dat weet toch iedereen? Last Night A DJ Save My Life. Zo is Zo is dat, ja. Dus op de nummer 10-plek van de charts vind je dat deze week? Dit vind ik zo lekker. Lekker dat trafo stemmetje erin. Hoppa. Ja, ik vond die andere leuker, dat stukje ervoor. Maar, niet getreurd, we gaan gauw naar de nummer 9. Daar vinden we bite met Brooks en Martin Carrick. Die is ook een heel andere stijl weer, hè? Ja, echt de Brooks-stijl, hè? Future House, een beetje met de tafel. Afstands... Op het label Epic Amsterdam... En er komt toch nog het uh, Martin Gerricks uh, beuker. Ja, ja, ja. En dan gaan we gauw naar de nummer 8 Op het label Hexagon. jordemol hoort hem als uuropener Capitol van La Fuente. Dat ik deze plaats hoorde, dus moest ik gelijk denken aan... Uh... Zonderling. Aan ah, Zonderling, Ja. ja. Ik, ik denk, nou hebben die... Ik, al, ik heb ook een beetje het gevoel dat hij... Uh een beetje achter zich ook. Dat hij het geproduceerd heeft? Ja. Dat zou zomaar kunnen. Er zijn hoop sounds dat ik echt denk, hé, hey, dat is een zonderling plaat. Ja. En dan op nummer 7. Oliver Heldens, oftewel high-low met The Answer. Hij staat er nog steeds in, hè? Ja. Dat is een lekkere baseline En die vocalen blijven gewoon pakken, hè? hoe oud ze ook zijn. Zeker. En dan. Overzonderling. We hadden het over zonderling net. Ja, op nummer 6. Blijft ook een lekker knal. Tuurlijk. Maar als je dit hoort. Of. Ja. Ja, zijn uh, echt zeker overeenkomsten. Een broertje, zusje van elkaar. Ja, zeker hetzelfde weten. Leeuw, hetzelfde leven Het hoort wel allemaal bij ja. ja, dan op nummer 5 vinden we Hit the Road Jack. Met Throttle. Lekker vrolijk, niks mis mee. Heb ik een remix van bij me een beetje? Niet, ja. Dat straks oh, okay. natuurlijk dan. Maar nu op nummer 4 vinden we Sixes. Met D.O.D. op Extone Records. Lekker, lekker. Deze blijft ook maar komen, hè? Ja. En dan gaan we naar de nummer drie: I Want You van Chris Lake. Ah, die vind ik ook heel lekker deze. Ik vind het een beetje een Martin in uh, Solvay-plaat, uh, als je ja, het zo hoor. Prachtig, ja, ja. Ik, ik, ik vind het uh, niet een uh, Chris Lake. Uh. Nee, nee. Niet mijn uh, nummer drie. Op nummer twee vinden we daar Missal en Kirby met... Bruh. Lekkere spring. Of spring, op spring, musical freedom. Ja. Dat je nou gewoon mee te pluiten, Dennis. Kan beter met een, een beschuitje in je mond. Ja, echt een plaat. Ja, dit vind ik heel lekker. Lekker zwaar aangezet. Ja. En de, dan de Kirby sound, hè. Ja, ja, ja. Spring in je onderbroek, hè. En dan de nummer 1 van dit moment... in de chart, Future House... Lucas en Steve en Pep en Rash met Heal Alive. Ja, die jongens die zijn helemaal door Spin In uh, opgenomen. Ik vind hem tegenvallen. Wat ik van Pep en rash bijvoorbeeld gewend Ja, maar als je tegenwoordig ook ziet... dat is wat uh, elke twee weken een nieuwe track uh, uitgepoept wordt. Ja, het wordt een beetje uitgemoord. Vallen. Als je vroeger vinyl had... Dan de had je de, de gewoon, de de er gewoon zes maanden mee, man. Dan, dan had je één plaat en dan moest je gewoon goed aan werken. En ja, nu is het gewoon: hé, hey, we hebben weer een nieuwe. Nee, maar het is gewoon: oké, okay, deze draai ik nu. Oké, okay, we zijn in nieuwe week toeplaten. Oude Ja, ja. elke week een uh, complete nieuwe CD-map kun je haast zeggen. Elke maandag en vrijdag komen er fin in met nieuwe dingen. Elke maandag en vrijdag. Ja, dat houdt, dat houdt er toch een, een beetje tegen eigenlijk. De originaliteit, als ik het zo zie. Ja, hey, ik kwantiteit over kwaliteit. Ja, daar ben hey, ik het, ben zetten, ik het compleet zegt, mee eens, Dennis. Ja, en dan is het toch... Wat gaan we als uur afsluiten draaien? Zullen we er nog eentje pakken van... van uh, Salto een, Sounds? Van Salto Sounds, ja. ja? ja Salto ik, van. ik denk dat, dat we het gewoon moeten doen hoor. Nee. Wat vind jij? Gewoon. Ja, ik kijk hier eventjes naar berichten die binnenkomen van de luisteraars. En ja, Simone zegt, En doe Simone it. zie ik hier en die zegt gewoon, ja, het kan gewoon, het mag. Ga, gooi me gewoon eventjes uh, lekker in. Nou, oké, okay. welke gaan we pakken, Dennis? We pakken Robin Aristo met Endless Universe. Ja, Zometeen. Ik... Na het nieuws weer en verkeer, is hij er hoor? Jawel. The one and only DJ Dion City. een uur lang in de mix. En zoals je al hebt kunnen horen... Bommetje, bommetje, ramvol! Op jou 106,9, maar nu eerst! Niemand minder dan Robin Aristo met Endless Universe...